ANW verkeersinformatie. Vannacht is een vrachtwagen gekanteld op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. De weg is helemaal dicht tussen de afrit Amersfoort Vathorst en Nijkerk. En kom je vanuit Ede of Barneveld en wil je naar Zwolle? Kies dan uh, uh, voor uh, de route langs Apeldoorn over de A1 en de A50. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 9 augustus. Brand in Londen. De rellen breiden zich uit. En de beurzen staan ook al een paar weken in brand. En ook vandaag geen brandweer om te blussen. Azië handelt al en het gaat niet goed. Veel verliezen op de borden. En steeds meer landen, ook in de Arabische wereld, keren zich af van Syrië. De grote vraag, ook tijdens dit Radio 1-journaal, is helpt dat? En de gekte in de voetballerij is nu helemaal toegeslagen. Real Madrid heeft een jongen van zeven jaar gecontracteerd. Dit is het Radio 1-journaal. Tot half tien. We beginnen met het nieuwsoverzicht. Na de slechte beursdag gisteren dalen de beurskoersen vandaag opnieuw. De Japanse Nikkei-index staat op dit moment 3,6 in het rood. In Hong Kong staat de Hang Seng-index op een verlies van aanvankelijk 7 procent en nu is dat 5,7 In New York sloot de Dow Jones-index gisteren 5,5 lager. Beleggers hebben er geen vertrouwen meer in. Ik wil mijn geld in de markt hebben. You know, you look at the market, and every day it's five another 50 points, and every day the numbers just keep going lower and lower in the red, and it's just like voor what? De beurzen blijven rode cijfers laten zien. President Obama had daarom gisteravond bemoedigende woorden voor de beleggers. All of this is a legitimate source of concern. But here's the good news. Our problems are imminently solvable. Het goede nieuws is dat er een oplossing is voor de economische problemen. Want, zo zei Obama, we hebben het allemaal in eigen hand. Ik weet dat veel mensen are worried over the toekomst, maar hier is wat ik ook weet. Er zijn altijd economische factors die we niet kunnen controleren: earthquakes, spikes in olieprijzen, slowdowns in andere delen van de wereld. Maar hoe we op die testen tests. We moeten dus goed inspelen op de economische ontwikkelingen, zo zei Obama. Ook benadrukte de president dat hij het niet eens is... met de verlaging van de kredietwaardigheid van de, van de Verenigde Staten. Amerika zal volgens hem altijd een AAA-land zijn. No matter what some agency may say... we've always been and always will be a AAA country. For all of the challenges we face, we continue to have the best universities... Some of the most productive workers, the most innovative companies, the most adventurous entrepreneurs on earth. Wall Street reageerde nauwelijks op de woorden van Obama. Alle belangrijke graadmeters leverden fors in. De NASDAQ verloor bijna 7%. In Engeland liep het vannacht opnieuw uit de hand. Voor de derde avond op rij gingen jongeren in Londen de straat op en veroorzaakten relletjes. Veel inwoners van de Britse hoofdstad voelen zich niet meer veilig. Het voelt als een like warzone hier en het is heel erg tragisch, want deze jongeren people are hurting hun gemeenschap. Het zal heel moeilijk zijn om investeringen te krijgen, om de confidence terug te krijgen. Dus het is een heel tragische situatie. Politie had winkeliers aangeraden om hun winkels eerder te sluiten. Maar dat mocht in sommige gevallen niet baten. Zoals bij deze winkelier, waar de jongeren zijn deur openbraken... terwijl hij zich in de winkels schuilhield voor het geweld. We hadden alle deuren en we hadden de winkels En ze hadden gewoon door de lockdeur, het hele plek. And thrown the bottle on me to damage me, too. My angle is bleeding terribly. Niet alleen in Engeland, niet alleen in Londen, maar ook in Achterstandswijk, in onder meer Manchester, Liverpool en Birmingham braken rellen uit. Jongeren bekogelden de politie plunderde winkels en staken gebouwen in brand. Correspondent Anja van der Horst gisteravond. Zelfs zo raakt dat premier Cameron, die uh, op vakantie is... zijn vakantie daarvoor onderbreekt en terugkomt naar Groot-Brittannië... morgen een spoedzitting heeft met Cobra. Dat is het kernkabinet van de regering. Ja, en dat geeft wel een beetje aan hoe ernstig de situatie hier is in Londen. Vanwege de rellen gaat de oefening in het land tussen Engeland en Nederland... misschien niet door. Voetbalwedstrijd staat voor morgenavond gepland in het Wembleystadion. Met zijn voetbalbond hakt woensdag de knop. Door of de wedstrijd wel of niet doorgaat. Leek erop dat er vandaag geen vliegverkeer zou zijn in Duitsland. Maar de staking van de luchtverkeersleiders gaat voorlopig niet door. De meeste vluchten vertrekken dus gewoon zoals gepland, zegt deze Duitse verslaggever. De vloegplan Het is alles normaal. Het alles ganz normaal en regulär aflopen. Dat alle werden zijn. De Duitse luchtverkeersleiders willen een loonsverhoging van 6,5 procent. Er komt nu een bemiddelaar die een staking moet voorkomen. Het kamermeisje dat zegt dat ze door Strauss-Kahn is verkracht, is een civiele zaak tegen hem begonnen. Ze willen schadevergoeding van de oud-IMF-topman krijgen. Een civiele zaak kan het kamermeisje makkelijker winnen dan een strafrechtelijke zaak, legt deze advocaat uit. The standard of proof is much lower in the civil case. In order to win your case as a plaintiff, you have to prove your case by a preponderance of the evidence, which simply means basically more likely than not, or 51% to 49%. Whereas in a criminal case, the prosecutor has to prove the charges, the criminal charges. Je hoeft dus minder bewijs te hebben voor een civiele zaak. De strafrechtelijke zaak tegen strauss Kahn die loopt nog... maar het is onduidelijk of justitie die wel doorzet. Openbaar aanklager twijfelt namelijk aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje. In Utrecht heeft de politie gisteravond een man beschoten... nadat hij mensen in een parkje had bedreigd met een mes. De man liep op de agenten af en die reageerde nergens meer op. Hij bleef ook het mes in zijn handen houden... En toen hebben collega's, ook voor hun eigen veiligheid, uh, hebben ze het wapen getrokken. En uh, daar zijn we schoten gelost. De politieagenten schoten dus richting de man, waardoor hij gewond raakte. Hij is gewond aan zijn been, dus hij is naar het ziekenhuis gebracht om uh, daaraan uh, zijn verwondingen behandeld te worden. Uh, maar hij is ook aangehouden en hij zal ook gehoord worden. Verder raakte de niemand gewond. In het Brabantse Roosendaal is gisteravond een stille tocht gehouden... voor de 16-jarige jongen die vrijdagochtend werd doodgeschoten. Zo'n 200 mensen liepen mee in de stoet. De schietpartij veroorzaakte veel onrust in Rosendaal. Buurtbewoners waren bang dat er tijdens de stille tocht geprotesteerd zou worden. Ik heb uh, voor en tegen hè? partijen. Dus, uh, maar het is gelukkig rust gebleven. Ook goed in, in goede banen geluid ook wel. Nee, het was uh, heel rustig en heel sereen. En heel, uh, ik vond het waardig. De 25-jarige man die is gearresteerd. in verband met de dood van de jongen. wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. In Rotterdam heeft de man zijn buurjongens gered uit een brandend huis. De politie. Een buurtbewoner die zag dat de brand. Uh, was in een woning en die is naar binnen gegaan. De voordeur van die woning die stond open. En die heeft de twee kinderen die daar aanwezig waren... twee jongens van zes en zeven jaar oud... heeft die uit die woning gehaald. Toen de brand uitbrak, waren de kinderen alleen thuis, zegt de politie. De moeder van de kinderen die was bij een uh, buurvrouw even op bezoek... dus vandaar dat de voordeur open stond. Nou, uiteraard was die ook snel uh, ter plaatse. En nou ja, gelukkig door het snelle optreden van die buurbewoner, zijn er geen uh, gewonden gevallen. De brand veroorzaakte wel veel schade aan de woning... waardoor het gezin niet meer naar huis kon. Tot zover dan het nieuwsoverzicht. Uh, u kunt het natuurlijk allemaal terug beluisteren via nos.nl. 1 Daar vindt u uh, onze podcast. En u kunt zich er ook nog gratis op abonneren ook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ik zei het net al in het nieuwsoverzicht. Er zijn dus niet alleen uh, rellen in Londen. Maar er, zijn ook er is ook onrust in de andere Engelse steden. Liverpool, Birmingham... Dan is er een band die daar al een tijdje geleden over zong. The Smiths. Panic on the Streets of London. Panic on the Streets of Birmingham. Luister naar The Smiths met Panic. waren de smits met panic. Panic on the streets of London, panic on the streets of Birmingham. Gisteren waren alle ogen gericht op de beurzen op Wall Street. Hoe zouden die aandeelhouders daar reageren op de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid? Nou, de afloop is inmiddels bekend. Beurzen kelderden met meer dan 5 Correspondent Jacqueline Ekman volgde de werkzaamheden van een handelaar... op de beursvloer van de New York Stock Exchange. Hier zo lopend op de beursvloer doet het me nog een beest te denken aan... een. Casino, links en rechts handelaren die geobsedeerd naar hun computerscherm kijken. Kaalgum koffie. Een manier hier links van mij, patat en een broodje staande achter zijn computer. Eet hij gewoon zijn lunch? En op de grond ligt het bezaaid met afval. Het lijkt een soort businessclass in een vliegtuig. Overal papiertjes, bekers. Achter 1, 2, 3, 4, 5 verschillende computerschermen staat Kenneth Polkari, handelaar. How many computers do you have? Hoeveel computers heeft u hier van niet? Well, I have got seven screens. Two computers, three computers en seven screens. That's hard to keep track of it all. Yeah, but yeah, I usually have a partner who's out today, otherwise there'd be two of us here. Ja, er zijn zeven schermen, zegt hij. En normaal heeft u hij dat met nog een collega. Die vandaag vrij heeft, zul je net zien. En hij loopt van het ene scherm naar het andere. Bril op, bril af. What kind of day is it today? How would you explain? What voor dag is het vandaag? Well, it would be you'd first say it's a very nervous day, right? It's a skittish day. That the world markets as well as the US markets are, are, are, are quite nervous over a number of issues that have taken place. Het is een vrij onrustige dag. Er zijn een hoop dingen die de onrust veroorzaakt. But there's no sense of panic, there's no sense of people running for the exit. Er is duidelijk geen uh, sprake van paniek. Dus van een zwarte maan is echt nog niet te praten. En hij kijkt nu naar zijn schermen. Er is natuurlijk wel min 3, uh, min -4 minus 3 nu. 3,5%. 3,5%. So it's still going down. Het gaat nog steeds naar beneden. It's going down because. Uh, Well, first of all, the president is getting ready to speak at any moment. And so the market is kind of anticipating what he may or may not say. And, and, and the market today is reacting to every single headline that goes on. So... Er wordt overal op gereageerd. Elk berichtje, daar wordt op geanticipeerd. Er gaat de markt omhoog en omlaag. En dat is wat er nu gebeurt. Ze wachten nu bijvoorbeeld ook op de speech van Obama. Uh, daarom is nu de markt ook weer een beetje zenuwachtig aan het doen. Min 3,5%. Are you going to be happy when this day is over? Zult u blij zijn als deze dag voorbij is? Ja, yeah. yes, I will. But I would expect that action like this, the volatility and the nervosities in the market, will continue until we get some more clarity coming out of Washington, more clarity coming out of Europe, with their own sovereign debt crisis. Ja, hij moet heel erg lachen op deze vraag, maar hij zegt um, uh, einde van de dag prima. Maar we hebben pas echt rust, rust in de tent, als er meer duidelijkheid komt uh, van de regering van Obama, maar ook rust en duidelijkheid uit Europa. Obama gaat nu spreken and ja, hij probeert de markt te kalmeren, zegt hij you think that will help really what he's saying is not anything that's unknown. You know, he's talking about the budget agreement reached last week, but the fact is the market doesn't like the budget agreement it reached last week because it was it didn't go nearly far enough. Hij, hij kan eigenlijk zeggen wat hij wil, zegt hij. Maar de markten hebben al aangegeven dat ze de plannen zoals die er liggen, de bezuinigingsplannen, toch al niks vonden. Dus dit heeft weinig zin. Dat was de bel. De beurs is nu gesloten. Met eigenlijk wel weer een rampzalige slotstand. Ruim 5,5% in de min. Dat was dus gisteravond Wall Street. Ondertussen zijn de beurzen in Azië alweer een tijdje open. Daar wordt volop gehandeld, maar daar ziet het ook niet al te best uit. Kortverdient Kjeld, Duits in Japan. Wat zijn de cijfers op dit moment, Kjeld? Um, niet zo goed. In China valt het nogal mee. Het is min 1 voor de Shanghai-index, de Nikkei-index. Die had vanmorgen een hele grote klap, 4,8. ...naar beneden, maar is na de middag weer wat bijgetrokken. Het ergste getroffen is, de, is Korea. De Kospi is met 7,3 naar beneden gegaan. Ja, dat was, gisteren was het ook al uh, behoorlijk. Uh, uh, lijkt het wel alsof de handelaren in Korea er erger aan toe zijn uh, dan uh, elders in Azië? Het probleem in Korea is dat ze eigenlijk tussen Europa en de Verenigde Staten inzitten. Ze verkopen aan de Verenigde Staten en financieren die verkopen met geld, dat er krediet dat geleend wordt van banken in Europa. Dus eh, men is enorm gevoelig voor de slechte situatie in zowel Europa en de Verenigde Staten. Ja, dit is nog uh, al deze negatieve koersen. Weer een reactie op, uh, op Wall Street of wordt er naar andere dingen gekeken? Het is inderdaad een reactie op Wall Street, maar het is ook nog een reactie op de waardering naar beneden van Standard Poor vanaf afgelopen vrijdag. Ehm, Azië loopt natuurlijk qua tijd nogal voor op de Verenigde Staten in Europa. Het loopt zeven uur voor op Nederland bijvoorbeeld. Dus het was vrijdag niet in staat te reageren eh, toen Standard en Poor de eh, eh, economie van de Verenigde Staten naar beneden bijstelde. En die reactie kwam natuurlijk gisteren en die speelt vandaag ook nog. Die speelt nu ook nog mee, maar je kan ook zeggen van... Um, ze moeten een beetje vertrouwen hebben in hun eigen economie. Het zijn de tijgers die uh, de wereld uit het slot moeten trekken. Ja, inderdaad. Um, dat zou uh, inderdaad het geval moeten zijn. Maar zoals ik net vertelde, in Korea... daar is het probleem dat ze krediet krijgen van Europa... en voornamelijk verkoop aan de Verenigde Staten... Dus als het slecht gaat met die twee uh, economieën... dan is het vrijwel onmogelijk voor Korea om uh, nog wat te doen. Uh, in China ligt staat het een beetje dichter bij, uh, beter bij... omdat ze daar wat minder afhankelijk zijn van Europa. Uh, maar Amerika is natuurlijk een hele grote markt voor, uh, voor China. En in Japan heb je het probleem... Dat we net eh, de tsunami eh, hebben gehad. met alle gevolgen daarvan. Dus de economie was al heel erg slecht. En men is niet zeker dat men dit ook nog eh, bij aan kan. Oké. Okay. Met als gevolg dus vandaag weer opnieuw negatieve koersen op de borden. Dankjewel, Kjeld. Kjeld Duits was dat vanuit Japan. Het is 19 minuten over zes. Fysiotherapie via de computer, medicijnen afhalen bij een automaat... en via een scherm contact hebben met een arts. Almere is innovatief op het gebied van de gezondheidszorg. Dat moet ook, omdat Almere gaat groeien de komende jaren. Trudy van Rijswijk neemt ons deze week mee naar de nieuwste snufjes in de zorg. En vandaag is ze bij de mensen van de zorggroep Almere. Dat is de enige eerste lijn zorgorganisatie in Almere. Buig door knieën bij het zuigen onder stoel en tafel. We zien hier een mevrouw die uh, aan het stofzuigen is. Uh, op een filmpje, bedacht allemaal door uh, fysiotherapeut Barry Scholten. Waarom hebt u dat zo gedaan? De vroeger deden we dat op papier. En daar staat de beginsituatie en de eindsituatie staat erop. En dan weet je niet hoe mensen het doen. Dan komen ze terug in de praktijk en dan doen ze de oefening toch verkeerd. Dus toen hebben we gedacht, uh, laten we oefeningen en allerlei activiteiten... die vaak voorkomen in het dagelijks leven op uh, Film zetten zodat de patiënten niet alleen de voor- en de nasituatie... maar gewoon het hele traject kunnen bekijken. Hmm. En werkt het? Het werkt, ja. Er zijn, uh, uh, je moet natuurlijk goed kijken naar welke patiënten uh, je het geeft. En, uh, patiënten zijn ent enthousiast over. Ze zien meer wat ze moeten doen. En ze doen het ook vaker. Het, is ook, uh, het werkt stimulerend. Weeg naar voren, strek op. Zijn er nog meer dingen waarvoor u nieuwe dingen gebruikt uh, waarbij je zegt, hé, hey, dat is toch handig. Wat we uh, binnenkort gaan starten is een proef met uh, webcams. Dan gaan we 50% van de behandelingen gewoon in de praktijk doen... en 50% van de behandelingen doen we via het beeldcontact. En dat is dus weer iets nieuws en moet nog effectiever zijn. Steun op de ellebogen en laat rug uithangen in strikking. Meneer Stine, u bent van de Raad van Bestuur. Er is in de tijd toen Almere gebouwd werd uh, gezegd... Uh, zo willen we de gezondheidszorg hebben. Dat kon lekker, want er was niks. Dus je kon gewoon lekker doen wat je ja, zelf wilde. Dat was een zandbak. Ja, ja dat was een zandbak, ja. Um, is het geworden wat het had moeten zijn? Nou, ik denk dat wij in Nederland een unieke positie hebben bereikt. Namelijk een positie waarin in een hele stad geïntegreerde gezondheidszorg... volgens één bepaald concept wordt geleverd. Um, en dat vind je nergens terug... Uh, in elke wijk heeft zijn eigen gezondheidscentrum waar alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Die ook weer samenwerken met de thuiszorg. Als het slecht met je gaat kan je ook nog opgenomen worden in een verpleeg- of een En als er een behandeling in het ziekenhuis nodig is dan hebben we dat perfect afgestemd met de medisch specialisten. Dat is een situatie die je nergens anders in Nederland aantreft. En dat heeft iets te maken met het feit dat we de ruimte hebben gekregen in een hele lange tijd om het zo te organiseren. Het uh, heeft ook als nadeel dat je minder ondernemerschap kan verwachten van uh, je lokale praktijken. Dus dat is waar we wel op sturen, want de wereld is wel veranderd in de richting van productie bepaalt toch voor een heel groot deel je inkomstenstroom. En uit je inkomstenstroom kan je innoveren, dan kun je dit soort dingen doen. Dus als je er onvoldoende van hebt, dan, uh, ja, dan blijf je ook een beetje stilstaan. Er zijn ook mensen die zeggen, die zorggroep dat is een soort uh, octopus, die hebben alles in, in hand... Het is te log, het is te groot. Uh, dat wil ik niet. Ik wil geen nummer zijn. Nou, je bent bij ons geen nummer. De meeste mensen hebben vooral, identificeren zich vooral met hun eigen gezondheidscentrum in hun eigen wijk. Dus dat is toch een beeld uit een tijd die een beetje aan het voorbijgaan is. En wij doen dit soort dingen, met name ook die e-health-achtige toepassingen, om mensen meer ruimte en flexibiliteit te geven. Je komt binnen in een soort. Ja, net een bank, hè, maar je kunt pinnen. En hier is een automaat Wij met meneer Biemond, apotheker. Nou, we kunnen hier dus een recept induwen. Klopt, voor ons zien we een touchscreen en kunnen we een menu kiezen om ofwel herhaalrecepten op te halen... of echt met een recept, als je net van de dokter komt, hier aan te komen. Dat kun je laten inscannen door een apothekersassistenten en die kan het voor je afhandelen. Je kunt hier een nieuw recept invoeren en dat is apart, want het kan nergens. Dat klopt. Ja. In heel Nederland niet. Kom op, we gaan. Ik heb een receptje gemaakt voor paracetamol. Dat is het belletje om onze assistenten te waarschuwen. Goedemiddag, ik heb een recept van de dokter gekregen. Ik ga ondertussen de scanner even activeren. Ja, hij eet hem op. Ik zie wat erop staat. De allereerste vraag, bent u meneer Biemond? Ja, dat klopt, dat ben ik. Ik zie dat de robot deze medicijnen voor u in voorraad heeft. Die gaat het momenteel even pakken. Ik zie dat ik de goedkeuring krijg van mijn collega. Uh, ik maak het uh, uitgeefdevak voor u open. Ja. Oh, dat zit hier beneden. Dat zit hier beneden. En wat ligt erin? Jawel hoor, paracetamol. Hoe kwam u daar nou zo bij om dit te verzinnen hier in Almerepoort? Uh, we kunnen voor die 5.000, 5.500 inwoners geen nieuwe apotheek neerzetten in Almerepoort. En daar moesten we iets voor bedenken. Van met deze oplossing kunnen we zonder dat we extra personeel in Almere Poort moeten neerzetten... kunnen we de mensen toch op een uh, mooie, goede, moderne manier helpen. Het wacht is op de inspectie. Waar hangt hem dat op? Het concept is zo nieuw. Het, het bestaat nog niet in Nederland. En ik denk dat de inspectie ook nog een beetje zoiets van... waar moeten we hier nou mee? Aan de linkerhand de knop om de buitendeur weer te openen. Bijdrage van. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Rudy van Rijswijk. Het is nog maar de vraag of de wedstrijd doorgaat. Maar als het goed is, vertrekt het Nederlands helft al vandaag naar Engeland. Voor de oefenwedstrijd tegen de Engelsen morgenavond in Londen. Mogelijk wordt de match afgelast vanwege de rellen in Londen. Maar als het doorgaat, dan is het zonder Robin van Persie... en ook zonder Erik Pieters, die gisteren op de eerste training ontbraken. De aanvallen van Arsenal kampt met een enkelblessure... en de verdediger van PSV heeft zich wegens privéomstandigheden afgemeld. Arjen Robbe is wel van de partij, ondanks dat de kwetsbare aanvallen... van Bayern München in de voorbereiding op het seizoen... een enkelblessure opliep. Voor Robbe is het zelfs wenselijk dat de bondscoach hem in het nieuwe Wembley opstelt. Ik heb nu gewoon het ritme nodig, dus ik heb ook wedstrijden nodig... En, uh... Ja, die enkel heeft het verder prima gehouden. Dus uh, daar zit het probleem niet alleen. Gewoon uh, over het algemeen. Uh, het spelen, de, de algemene fitheid, die, uh, die moet nog ietsjes beter. Vele ogen zullen morgenavond gericht zijn op Wesley Sneijder. Middenvallen van Inter Milan staat nog steeds in de belangstelling van Manchester United. Sneijder heeft nog een doorlopend contract bij de Italianen. Maar hij sluit niets uit. Die kans zit er ook in dat... Uh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 Ja, dan heb ik tijd genoeg om daarover te oordelen. En uh, om, om een beslissing daarin te nemen. Frank Lampard, overigens, zal het oefenduel tegen Nederland niet meemaken. Middenvelder van Chelsea kampt met een keelontsteking. En FC Utrecht zit met een keepersprobleem. Afgelopen weekend maakte Michel Forms zijn vertrek naar Swansea City bekend. En gisteren raakte zijn vervanger, Roberto Fernandez, die raakte zwaar geblesseerd. Paraguan die wordt gehuurd, liep tijdens de training een meniscusblessure op. Fernandez is na verwachting zes tot acht weken uitgeschakeld. En Erik Cummins, oorspronkelijke vierde doelman, die is ook niet fit. Bij hem wordt gevreesd voor een hersenschudding. De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft de rode kaart van Victor Elm ingetrokken. Zwitser middenvelder van Heerenveen werd van het veld gestuurd in de wedstrijd tegen NEC. Maar na bestudering van de televisiebeelden werd besloten dat die straf onterecht was. Rogier Molhoek die had minder geluk. Speler van VVV Venlo is na aanleiding van zijn rode kaart... in het openingsduel tegen FC Utrecht voor vier wedstrijden geschorst... waarvan één voorwaardelijk proloog van de Ineco Tour is gewonnen door Taylor Finney. Amerikaanse wielrenner was in Amersfoort de snelste in een tijdrit over bijna 6 kilometer. Lars Boom reed de vijfde tijd en was daarmee de beste Nederlander. Robin Haase heeft met zijn overwinning in Kietsboel een flinke sprong gemaakt op de wereldranglijst. Tennis is dat. De eerste ATP-titel leverde de Nederlandse tennisser de 44ste plaats op. De hoogste en zijn hoogste klassering ooit. Volgens Haase profiteren ook anderen van zijn toernooizegen. Voor het Nederlands tennis is het echt super. En het is natuurlijk een stimulans, denk ik, nu ook voor anderen weer... Om, uh, om ook zo'n uh, titel te halen. Omdat die jongens, uh, die weten, die kunnen van mij winnen, die Nederlandse jongens. Dus die weten, die kunnen dat ook. En, en, en dat is natuurlijk geweldig. En, en dat, het, dat het natuurlijk voor de Nederlandse fans en supporters voor tennis... is natuurlijk ook uh, denk ik, leuk om naar te kijken. Omdat je gewoon elke keer uh, twee, drie jongens uh, hebt uh, die uh, op de Grand stem spelen. Die jongens die dus meedoen om uh, verder te komen bij uh, lage uh, ATP toernooien. En dat is natuurlijk alleen maar mooi. Yao is bij de wereldkampioenschappen badminton... al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse verloor in twee games van de Spaanse Carolina Marin. Judith Meurendijks bereikte wel de tweede ronde... dankzij een overwinning op de Oostenrijkse Simona Prutsch. Bij de mannen won Dicky Paliami, ook zijn openingspartij. Dat ging ten koste van de Canadees. Stefan waccini En hij bereikte ten koste van hem de volgende ronde. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is één minuut voor half zeven. Hier is Jan van de Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. De rellen in Londen hebben zich uitgebreid. In tientallen achterstandswijken zijn voor de derde dag op rij winkels geplunderd... en gebouwen en auto's in brand gestoken. Voor het eerst is het ook in de steden Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol onrustig geweest. Het geweld begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld. En vanwege die rellen in Londen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland morgen mogelijk niet door. De wedstrijd staat op het programma in het Wembley Stadion. De Britse voetbalbond, de FV, overlegt later vandaag met de politie en morgen wordt definitief de knoop doorgehakt. Na een zwarte maandag op de effectenbeurzen zijn de koersen in Azië verder gedaald. In Tokio en Hongkong staan de index op een verlies van rond de 5%. In New York sloot de Dow Jones-index gisteravond 5,5% lager. De sterkste daling in bijna drie jaar.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 In de ochtend blijft het buiig, maar vanmiddag neemt het aantal buien van het westen uit sterk af... en komt er steeds meer ruimte voor de zon. De wind waait uit het noordwesten en is matig boven land en vrij krachtig aan zee. Aan het einde van de dag neemt de wind wat af. Het is koel voor de tijd van het jaar met slechts 16 graden op de wadden... tot maximaal 19 in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht is het overwegend droog en zijn er enkele opklaringen. In het noorden is er wat meer bewolking en in het noordoosten is er kans op een bui. Morgen komen er vooral enkele buien voor in het noorden van het land... Verder naar het zuiden is het droog en soms is er ruimte voor de zon. Het wordt gemiddeld 19 graden. A ah, en weer bij de De A28 vanaf Amersfoort naar Zwolle is dicht tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. Ze nacht daar een vrachtauto gekanteld en het verkeer wordt daar nu ter plaatse omgeleid. Dat gaat nog wel even duren. De Rijkswaterstaat denkt tot 10 uur nodig te hebben om de weg vrij te kunnen maken. Het verkeer op de A30, bij Knopen Barneveld...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 60 jaar oranje op televisie. Nee, dat was dat was uh, stom. He? Je was een beetje dom. <laughs> Je was een beetje dom. <laughs> Kijk vanavond 5 over 10 NOS Nederland 1. De NOS op Radio 1. Natuurlijk kunt u ook ons beluisteren via het internet. www.nos.nl En als die ontvangst nou niet helemaal goed is... dan kunt u natuurlijk altijd weer gaan fine-tunen op de FM. U kunt ook naar de middengolf. De ouderwetse middengolf, de zender waar vroeger bijvoorbeeld de BBC op uitzond. Daar zijn we tegenwoordig ook op te beluisteren. Het is tijdelijk, met noodmaatregelen totdat we weer helemaal in de lucht zijn. Fors verlies op Wall Street gisteravond. En vandaag opnieuw een daling van de koers in Azië. Vermogensbeheerder Jeroen Vetter is van Capital Guard. Goedemorgen. Laten we de cijfers er maar weer eens eventjes bij pakken. We hoorden net weer uh, inderdaad verliezen in, in Azië. Korea sprong er ongelooflijk uit. Is dat nog steeds het geval? Ja, het was evenals gisteren, ruim 6%. Uh, ook India is gedaald, 2%. En ook de beurzen in Australië en Nieuw-Zeeland uh, zijn uh, fix gedaald. En ik wil ook zeggen, de, de futures, uh, die een indicatie geven voor de openingsstand in Europa, die uh, staan er ook niet uh, heel mooi bij. Nee, niet mooi bij. Dat betekent 2%, 3%? Nee, verkeerd. Onderuit... De, de euro 50, zeg maar de belangrijkste graadmeter voor de grootste Europese bedrijven... op ruim uh, min 3,4 procent. De FTSE 100 op min 6. En uh, de uh, de Kakerant, DAX en AX op allemaal uh, ruim min 4. Ja, de Kakarant is van... Uh, Frankrijk. Frankrijk, hè, precies. Parijs. Uh, dat, dat, uh, dat duidt erop dat de belegger nog steeds helemaal geen vertrouwen erin heeft. Obama heeft gisteravond gesproken. Het lijkt wel alsof niemand meer de, de markt te gerust kan stellen. Het is denk ik ook wel een beetje een probleem, wat natuurlijk, uh, misschien ook wel een beetje de oorzaak is geweest. Het is eigenlijk, het, het, de beleidsmakers hebben gewoon gefaald. Uh, en daar worden ze nu heel hard voor afgestraft. Uh, en het vertrouwen is gewoon, is gewoon nul. En het, het lijkt er ook op dat, dat um, uh, men, mensen ook beleggen, zeg maar, nergens een sprankeltje hoop zien. Er is ook weinig goed nieuws waar markten zich aan kunnen vastklampen. En De maatregelen van het ECB, die afgelopen weekend zijn genomen, hebben ook maar een heel kortstondig effect gehad. Dat was eigenlijk alleen maar gistermorgen bij opening. En dat is vervolgens weer heel snel weggehept. Ja, maar wat moet er dan gebeuren? Waar, waar kunnen markten nu vertrouwen uit putten? het grote probleem. De maatregelen die nu worden genomen, zeg maar het, in de, het opkopen van obligaties en het pompen van geld in markten, dat is eerder gedaan en dat, uh, dat lijken, dat zijn eigenlijk schijnoplossingen. Uh, er moet veel radicaler, zeg maar, worden opgetreden. Uh, er wordt heel erg huiverig gedaan om landen en bedrijven failliet te laten gaan, maar bijvoorbeeld in Scandinavië is dat in het verleden ook gebeurd en uh, je kan beter de pijn slikken en vervolgens weer opnieuw beginnen dan, zeg maar, met allerlei labmiddelen zoals nu. Eigenlijk alleen maar de problemen vooruit schrijven en ze eigenlijk niet aanpakken. Nee, dus obligaties opkopen massaal. Is dat de verwachting dat dat vandaag weer gaat uh, gebeuren? Uh, de, de, de, de ECB heeft aangekondigd onder dat te doen. Dus die zullen dat blijven doen. Uh, en dat, dat is een zeg maar, goed effect, maar het heeft niet een, een, een, zeg maar, op lange termijn is dat natuurlijk niet de manier om uit deze crisis te komen. Ja, en helpt het als er wat meer duidelijkheid komt ook over de omvang van het steunfonds? Of dat wel of niet wordt uitgebreid? Nou, kijk, dat hadden ze eigenlijk vanaf dag één moeten doen. Kijk, het is natuurlijk, uh, het steunfonds had veel groter moeten zijn en ze hadden direct daarbij hele uh, harde maatregelen, zeg maar, moeten uh, zeg maar afdwingen. En met name moeten ze eigenlijk de zwakke landen ook daartoe kunnen dwingen. Dat is allemaal veel te poeslief gegaan in het begin en het is heel erg bij woorden gebleven, maar financiële markten hebben liever daden dan woorden en, en reageren daar direct op. Nou, en dan helpt het ook niet zo'n brief van minister De Jager, die gisteren een brief heeft gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin hij met zoveel woorden zegt van dat hij eigenlijk niet voor het uitbreiding van het steunfonds is. Nee, dat, dat, is, dat, dat helpt niet echt. Nee, precies. Dus nou ja, goed, dan is de verwachting dat het vandaag dus weer een, een zwarte dag wordt. Wat je nu ziet is dat markten in een capitulatiefase beland zijn. Uh, je ziet ook dat de, de, de, de, zeg maar de, de risk appetite, zeg maar de risicobereidheid... die is echt naar een dieptepunt gezakt. En dat is sinds 1982 dat die bij, bijgehouden maar 14 keer gebeurt. En uh, dat betekent dat de mensen de beleggers zeg maar, echt op dit moment in een paniekfase zitten. En, en dan is er... Dan helpen, mooie woorden helpen dan even niet. Nee, maar er is er maar eentje die eigenlijk echt optreedt... dat zie je ook in diverse analyses uh, vanochtend in, in de kranten. Dat is de Europese Centrale Bank... Tegen heugen, meugen en tegen willen en danken, want niet iedereen wil dat. Maar de ECB doet wel wat. Ja, maar dat is ook. Ik bedoel, ze zijn de enige zeg maar, met ongelimiteerde middelen. Uh, die moeten zorgen, of oorsprong natuurlijk, voor de stabiliteit van de euro. En, uh, maar voor de rest is het vooral zeg maar, de beleidsmakers... die meer zouden moeten doen om zeg maar, gewoon echte problemen aan te pakken. En dat uh, helaas uh, voor ons allemaal doen ze vooralsnog niet. Nee. En wat dat betreft rest ons verder niks dan uh, angstig te turen naar, uh, naar de borden. En uh, misschien te concluderen dat ook vandaag de Europese beurzen dus lager gaan, uh, gaan openen. Want de voortekenen zijn niet gunstig, zegt u. Dezember. Nee. Goed, euh, nou, wellicht spreken we elkaar later vandaag nog een keertje. Jeroen was dat van Capital Guards. Steeds meer buurlanden van Syrië voeren de druk op het land op... om op te houden met het gewelddadige optreden. Na Saudi-Arabië hebben ook Kuwait en Bahrein hun ambassadeurs teruggeroepen. En Jordanië heeft opgeroepen tot een dialoog met Assad. Niet eerder was de Arabische wereld zo uitgesproken over een andere Arabische staat. Met belangstelling werd er in de koffiehuizen van de Saoedische-Arabische hoofdstad Riyadh gekeken naar de tv-speech van koning Abdullah. Er is blijdschap dat de koning het bloedvergieten in Syrië eindelijk heeft veroordeeld. Hopelijk komt er nu een serieus antwoord van de Syrische leider, zegt de man. Dat hij belooft te stoppen met het geweld. Aan een andere tafel zit een journalist... Volgens hem is het conflict nu in een cruciale fase gekomen. Niemand kan nu meer zwijgen. Dat onze koning nu zo'n ferm standpunt inneemt, zegt de journalist, mag historisch genoemd worden. Ook de Arabische Liga laat van zich horen. De secretaris-generaal sprak in Cairo met een EU-vertegenwoordiger voor het zuidelijke Middellandse zeegebied. Hij zegt dat de liga gealarmeerd is door de situatie in Syrië. Een land met een grote rol in de regio. En hoopt dat er nog een dialoog mogelijk is met president Assad. Zijn Europese gesprekspartner heeft het ook over hoop. Hoop dat Assad luistert naar de internationale gemeenschap... en deze barbaarse actie van hem stopt the uh, Syrian president and the Syrian government will listen to the international community, will stop This de Syrische overheid voert via de media een tegenoffensief... om aan te tonen dat oproerkraaien het gemunt hebben op regeringssoldaten. Een groepje journalisten krijgt een rondleiding in het staatsziekenhuis... van de belegerde stad Hama. Een dokter laat hen de lichamen zien van gedode veiligheidsagenten. Ja. Ze hebben vooral schotwonden in hun nek en in hun borst, zegt de dokter van het staatsziekenhuis. Ondertussen gaat buiten de actie van het leger door. Volgens een cameraman staan er in Hama tanks op iedere straathoek. Ook de oostelijke stad Der El-Zoer ligt voor de derde dag op rij onder vuur. Maar de demonstranten laten zich niet uit het veld slaan. Intussen is er aan de top van het regime wel iets veranderd. President Assad stuurde gisteren zijn minister van Defensie de laan uit... en verving hem door een generaal. Wegens gezondheidsredenen, zo luidde de officiële verklaring. Maar geruchten gaan dat de minister moeite had met zijn bloedige taak. Dat zei Katrien Straatman van onze Buitenlandredactie.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 Die zitten allemaal bedrijfjes en uh, jullie bedrijfjes zijn hier ook, hè? Ja, dat klopt. Rosalie Wilson en Diederik van Tiel, jullie zaten in grote bankgebouwen van de ING onder andere. Ja, niet in het maar wel in andere gebouwen hè, van de ING. Ja, we zaten achter de arena in Arcantis heet dat, het uh, hoofdkantoor Nederland van ING. En het is enorm verfrissend om hier in zo'n bedrijfsverzamelgebouw terecht te komen waar, uh, zoals je ziet, een hoop levendigheid is... en waar uh, ja, veel, veel gemeenschappelijk gebeurt uh, tussen de bedrijfjes onderling die hier zitten. Even het verhaal van jullie in het kort. Werkte inderdaad bij grote financiële in instellingen. Uh, Diederik bij, uh, bij de ING, jij bij, uh, bij Alex... Uh, Vermogensbank, uh, Vermogensbank. Vermogens... Alex Vermogensbank. Precies. En toen dachten jullie in 2009, de crisis was op zo'n hoogtepunt. Weet je wat? We gaan daar weg. Waarom? Nou, het leek ons een heel mooi moment, omdat uh, wat je ziet is dat er een groot wantrouwen is tegen de financiële bedrijven en de financiële dienstverlening. En uh, wij zagen enorme uh, mogelijkheden juist om het op een andere manier in te richten en uh, daarbij ook daadwerkelijk van de consument en de klant uit te gaan. En financiële dienstverlening op een andere manier in te richten. Dus de, de, de computers uitgedaan daar en met nieuwe laptopjes hier begonnen? Absoluut, ja. We hebben de computers daar goed afgesloten. En uh, we zijn hier opnieuw gestart om die consument echt te helpen. Uh, in zijn onzekerheid als het over financiële keuzes gaat. En dat, uh, dat willen we toch echt vanuit onszelf doen. Ja. Wat jullie nou precies doen, daarvoor lopen we eerst maar eens even naar, naar jullie kantoor toe. En dan moeten we door deze hal heen. Deze week Mark Hamer. Op zoek naar de veerkracht van Nederland. En dan gaan we er binnen. En dan zitten hier, vertellen: stuk of acht mensen al te werken. Ja, we zijn inmiddels uh, met meer, we zijn gestart met z'n drieën. Diederik, uh, Sulna, onze steun en toeverlaat op kantoor en ikzelf. En sinds maart hebben wij uh, ook een aantal mensen hier werken... Om, uh, om te helpen om door te groeien. Maar mij is nog niet helemaal duidelijk, wat doen jullie nou precies? Want ik zie wel al een poster staan, iOpen, maar leg me uit, wat doen jullie nu? iOpen doet financieel matchen. Dat is heel simpel gezegd uh, dat wij... De mening van consumenten zoals jij combineren met het advies van honderden experts. En dat samen bundelen in wat voor jou de beste match is voor je hypotheek en dadelijk voor je spaarrekening en je beleggingsproducten en je leningen. Dus eigenlijk is het uh, digitaal financieel advies. Jullie zitten eigenlijk tussen de consument en de adviseurs van bijvoorbeeld hypotheken in. Ja, precies. precies. We uh, zijn een soort financiële vriend, uh, dat is wat we willen zijn, van de consument. Die hem helpt om de slimste keuzes te maken voor zijn geld. Wat stond jullie eigenlijk tegen in de financiële wereld? Nou, Uiteindelijk waar het in de financiële wereld om draait... is altijd de business case en het, de omzet en het geld... wat de financiële wereld daarmee kan verdienen. En daarvan is dan de consument het sluitstuk. Terwijl wij vinden dat de consument het uitgangspunt zou moeten zijn... het startpunt van wat je doet in een financiële dienstverlening. En die ideeën konden we niet verwerkelijken... binnen de financiële instellingen zelf. En daarom zijn we voor onszelf begonnen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat ook daarmee... gewoon wel een business case te realiseren valt. Ja, want wat waren de misstanden waar je tegenaan liep dan? Als je denkt aan de hoekerpolis affaire dat was toch wel een heel duidelijk voorbeeld... waarbij het belang van de verkopende partij belangrijker was dan het belang van de consument. En daar heeft de consument hard voor moeten betalen, zwaar voor moeten betalen. Ja, dat vertrouwen is weg, het is midden in de crisis en dan begin je voor jezelf. Uh, hoe vaak ben je voor gek verklaard? Heel vaak, heel vaak. Je moet een beetje gek zijn om, dit, uh, om deze stap te zetten. Um... We hebben natuurlijk heel veel uh, gesprekken gevoerd met uh, tussenpersonen, met banken, verzekeraars om uh, contracten te sluiten uh, waarmee we de consument uiteindelijk uh, konden helpen in uh, het aanbod van financiële producten. Uh, daar zijn we heel vaak in uh, voor gek verklaard. Uh, digitaal financieel advies was onmogelijk, werd ons verteld. Um, Daarnaast hebben we geld nodig. We zijn met heel veel financiële partijen, venture capital huizen, in gesprek geweest. Ook heel vaak onmogelijk werd er gezegd. En uiteindelijk is het toch gelukt. We hebben nu een hypotheekmatcher. We hebben goede funding. En ja, we zijn klaar om onze missie om het financieel analfabetisme deze wereld uit te helpen te realiseren. Hoe jullie dat precies doen, daarover praten we zo meteen verder. Is maar eens even een kopje koffie doen. Hè? Dat goed. hebben jullie ook vast al hier. Heerlijke koffie. De NOS Radioroute. Straks na 7 uur bellen we met Londen. Daar is het opnieuw onrustig geweest vannacht. En nu even contact met de ANWB. Voor de verkeersinformatie, Kees Kwaks. Kees, heb je een file? Uh, geen file Bert, maar ik heb wel een wegafsluiting. Okay. Het gaat uh, om de A28 Amersfoort richting Zwolle. Vannacht om uh, een uur of half vier is daar een uh, vrachtwagen met aanhanger gekanteld. De weg is dicht tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. En dat gaat nog wel even duren. Rijkswaterstaat denkt zeker tot 10 uur nodig te hebben om de zaak te kunnen opruimen. Tot die tijd... Uh, Omrijden op de A28 vanaf Knoop het Hoeverlake. Je volgt dan de route via Apeldoorn over de A1 en de A50. Ook het verkeer op de A30. Dat kan bij Knoop en Barneveld kiezen. Nou, kies dan niet voor de richting Hoeverlake, maar kies ook voor de A1 en de A50 naar het noorden. Goed, dat zijn de omleidingen vanwege die afsluiting. Wat verwacht je uh, verder vandaag? Moeten we nog ergens op letten? Nou, opnieuw, geen ochtendspits. Tenminste, er zal wel iets van file komen, dadelijk. Maar dat, dat mag eigenlijk niet zo gek veel naam hebben. Uh, hou rekening met de werkzaamheden in de regio Rotterdam. A20 naar Gouda is dicht. Dus ik knopen een klein polderplein en knoop en de Brechseplein. Dat gaat nog een beetje duren. Dat kan daar voor een beetje files zorgen op de omleidingsroutes. En na de spitse kans op vertraging op de A2 vanaf Utrecht naar Den Bosch. daar zijn de werkzaamheden tussen Oude Rijn en Nieuwegein. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. <middels> He's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow Na het werkje in een nieuw jasje. See Emily Play, Martha Wainwright was dat. De volkstelling in Australië. Want vandaag vullen 10 miljoen Australische huishoudens... een formulier in over wie ze zijn, wat ze doen en waar ze leven. Door het hele land zijn formulieren verspreid om een beeld te krijgen... over de stand van zaken van de Australische bevolking. Ook correspondent Robert Portier ontving zo'n formulier in de bus. Vandaag zit bij de post een dikke envelop met daarop het logo van het Australian Bureau of Statistics. Het is een pak papier waarop mij gevraagd wordt om alles over mezelf in te vullen. Ik ben niet de enige die deze envelop heeft gekregen. De premier heeft hem gehad, maar ook aboriginals die leven in de verste outback van Australia. De bevolkingsstelling wordt één keer in de vijf jaar gehouden. En dan wil de overheid precies weten hoeveel mensen er in het land wonen en wat ze precies doen zodat ze er rekening mee kunnen houden voor planning en de verdeling van gelden. Census information is just so vital for shedding some light on our communities and and providing a rich data set for for planning our future needs. Nou, eens even kijken wat ze van me willen weten. Het is eigenlijk een formulier met 60 vragen en nou, ze willen eigenlijk van alles van mij weten. Uh, mijn naam natuurlijk, waar ik geboren ben, waar ik woon, waar ik hiervoor woonde. Nou, dat is allemaal vrij gemakkelijk. Maar ik zie hier ook wel wat vragen die wat gevoeliger zijn. Hoeveel ik verdien bijvoorbeeld. En uh, ook wat mijn geloof is. Ik uh, ga eens even vragen aan de werklui die toevallig vandaag bij mij in huis bezig zijn. Uh, ja, of ik dit allemaal wel moet invullen. de mensen hier niet dus... I mean why would they really care about, the Government wanting to know more information about you and their information getting out there maybe on the, the net when they, which they say is safe but you hear about stories every day of people getting hacked so I mean I think people, not just they're paranoid, they're just worried about what could happen to them if the information falls in the wrong hands. Ja, daar heeft hij wel een punt natuurlijk. Wat gebeurt er als die informatie straks in de verkeerde handen terechtkomt? Je hoort tenslotte zoveel verhalen over hekken tegenwoordig. Het formulier niet invullen, dat mag niet, dan krijg je een boete. Maar de overheid kan natuurlijk niet controleren of je de waarheid spreekt. En Australiërs liegen er massaal op los bij het invullen van die bevolkingsstelling. Zo blijken er in dit land liefst 2600 televisiepresentatoren te wonen. Nou, dat is natuurlijk een beetje te veel. En ook mijn eigen televisieinstallateur, die vandaag hier aan het werk is, heeft officieel een heel apart beroep. I might even just say that I was a ninja. I mean, how could they prove I wasn't? And how could they prove that's not my job? I mean, I climb on roofs all the time. 10 miljoen mensen vullen vanavond het formulier in en dat levert de stand van zaken op van de Australische bevolking. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar wonen ze? En daaronder bevindt zich dus ook mijn televisieinstallateur, die officieel te boek zal staan als Ninja, geheime Japanse vechter. <lacht> Leuk bijdrage van Robert Portier was dat. Normaal komt de Zeeuwse Bibiobus, de Columbus, niet verder dan Renesse en Brouwershaven. Maar vandaag staat er een hele andere bestemming op de agenda. Ze gaan naar Finland. Daar wordt namelijk deze week een internationaal congres over bibiobussen gehouden. En de organisatie heeft de Zeeuwse Bibliotheek gevraagd om een meeste high-tech bibiobus te komen tonen. Over een paar minuten, om precies zeven uur, zal er gas worden gegeven richting Helsinki. Contact met El Cornelissen, een van de medewerkers van de bus. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nou zo bijzonder aan die bus? Uh, het is een uh, hele nieuwe techniek, een, een bus die helemaal tot uh, op de grond kan afzakken. Ja. We hebben een, een laadklep van achter die open kan, waar iemand met een rolstoel bijvoorbeeld zo binnen kan rijden. Het is een uh, zelfvoorziening uh, uh, energiesysteem wat heel bijzonder is. En uh, het, we werken heel nauw samen met het onderwijs op allerlei gebieden. Dus, ja. Maar u heeft, nog, u heeft nog wel gewoon boeken aan boord? Ze hebben ook nog boeken aan boord, zeker. Ja, uh, maar het bijzondere is vooral zijn die technische snufjes uh, aan de bus. De technische snufjes en, en de diensten die we naast het bibliotheekwerk aanbieden. Um, wat zijn dat dan? Uh, in deze bus is het vooral uh, naar het onderwijs toe. Maar we hebben ook nog een uh, BBO-servicebus die in de kleine kernen komt. En die heeft onder andere ook een pinautomaat aan boord. Wij hebben ook een oplaadpunt voor de OV-chipkaart. Uh, echt die diensten die niet meer te krijgen zijn in, in de kleine kernen, die nemen wij mee. Ja. En andere bussen, die hebben dat allemaal niet? Nee, is het niet. nee dat is niet. Is dat dan typisch uh, uh, Nederlands, dat uh, dit, dit soort dingen aan boord zitten bij u? Het is een hele nieuwe ontwikkeling, ja, om, om dus naast het uh, traditionele bibliotheekwerk, wat heel belangrijk blijft en wat ook heel, waar we veel energie in steken, ook andere partners aan te trekken en andere diensten uh, te verlenen. Ja, want het zou misschien nog wel verder kunnen gaan. U, misschien kunt u ook bankdiensten aanbieden. U heeft al pinfaciliteiten, uh, maar uh, postkantoorachtige dingen, dat soort dingen. Ja, nou, kijk, ik bedenk het, u heeft het. Zo, ja, zo is het ongeveer. Ja. Zeg, de bus gaat uh, op reis naar, naar Helsinki. Komen er dan uh, ook nog bussen, uh, bbo bussen uit andere landen met ook uh, bijzonderheden? Uh, er komen allerlei, uh, in ieder geval sprekers uit, uh, onder andere China, Rusland, Spanje, uh, Engeland en uh, waarschijnlijk ook bussen, maar dat dat Durkant weet u niet de helemaal de zeker. Nee, nee, nee. Ik vind het wel bijzonder, want we horen de laatste tijd natuurlijk alleen maar over bezuinigingen op, uh, op, BBO, uh, op bibliotheken en ook op bibliobussen. Ja, dat is zo. En uh, wij zijn ook heel blij met deze nieuwe bus en uh, met onze mogelijkheid om toch uh, naast het bibliotheekwerk andere dingen te doen die dan wel heel belangrijk zijn voor de kleine kern. Ja, betaalt de provincie dat en heeft hij dat er allemaal voor over? De provincie heeft een uh, gedeelte van de bus uh, gesubsidieerd, maar we hebben ook uh, gelden van private partners. Sponsors. Sponsors, ja. Precies. U gaat dus direct uh, om precies, dat is over vijf minuten, uh, zeven uur, gaat u richting uh, Finland toe. Gaat u alleen? Gaat u met een heel team? Met hoeveel mensen gaat u? We gaan met z'n drieën uh, in de bus. Drieën, dat zijn de drie medewerkers? Er zijn drie medewerkers, twee chauffeurs en ik. Oké, okay, nou ik wens u een hele goede reis richting uh, Helsinki. Het is, uh, wanneer bent u daar dan? Uh, we komen vanavond aan in Travemunden, daar gaan we op de boot. En die zal vannacht om uh, drie uur afvaren. En dan zijn we uh, donderdagochtend in uh, Helsinki. Oké, okay, het is een hele onderneming. Ja, Veel ja, succes daar <laughs> ja, zo met de Bibiobus. Maar hij heeft in ja. ieder geval een mooie high-tech bus uh, bij zich. Mevrouw Cornelis, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Op. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. Raymond Serre is hier. Uh, luttele weken voor Prinsjesdag overweegt het Centraal Planbureau... om alsnog een somberder scenario op te stellen voor de Rijksbegroting, schrijft het FD. Dit alles vanwege de toenemende onzekerheid over de economische vooruitzichten. We kijken wat er mogelijk is binnen de tijd die ons rest, aldus het CPB. komende twee weken vergadert de ministerraad over de Prinsjesdagbegroting. Het CPB besluit deze week of het een alternatief scenario gaat uitwerken voor het kabinet. Alleen aan al het feit dat het CPB deze maatregelen overweegt... onderstreept de ernst van de schuldencrisis, zo schrijft het FD. De Telegraaf schrijft over een megadiefstal van huurcontainers. Zeker tien Nederlandse containerverhuurbedrijven... zeggen dat ze het slachtoffer zijn van een uiterst geraffineerde... megazwendel met containers. Daarmee zouden zeker vele tonnen, maar mogelijk nog veel meer geld gemoeid zijn. Bij de betrokken bedrijven werden de afgelopen maanden containers gehuurd. De gehuurde bakken werden vervolgens verkocht aan nietsvermoedende kopers... of naar de metaalhandel gebracht. De van handel volgens de Telegraaf. Een 20 container brengt 1500 euro op. En een tankcontainer zelfs 20.000 euro. In de Volkskrant een interview met Guus Hiddink... de bondscoach van het Turkse nationale elftal zegt dat hij opstapt... als hij merkt dat er tijdens zijn trainerschap omkoping in het spel is geweest. Het Turkse voetbal verkeert in de greep van een steeds... Verder uitdijend omkoopschandaal. Ruim 30 mensen zitten in voorarrest. Voetbal is volgens Hidding de belangrijkste bijzaak in de wereld. Maar dat geeft volgens hem nog geen vrijbrief om je met omkoping in te laten. Als ik dat merk, is het klaar voor mij, zegt Hidding in de Volkskrant. Nutsbedrijf. Pruts bedrijven, kopt spits, consumenten blijken steeds vaker bij de overheid te klagen over telecom en energiebedrijven. De twee sectoren staan bovenaan bij Consuwijzer, dat is het overheidsloket voor consumentenproblemen. Tot nu toe stonden klachten over garantie op de eerste plaats, maar dat is nu vervangen met gedoe met rekeningen... en agressieve verkoopmethodes in de telecom en de energiesector. De Nederlandse mededingingsautoriteit en de Opta... nemen volgens Spits de klachtenregen serieus... en grijpen bij overtredingen meteen in. Het gebeurde dit jaar al bij energiebedrijven... die huis-aan-huis -huis klanten wierven. Ook prijsvergelijkers voor energietarieven... werden onder de loep genomen. Studenten, meiden, hogeschool in Holland. Dat schrijft de Telegraaf. De hogeschool krijgt het komend studiejaar... 30 minder eerstejaarsstudenten. studenten. En dat is een direct gevolg van de imagoschade die in Holland afgelopen half jaar opliep. naar de diplomafraude en het omstreden declaratiegedrag van de ex-bestuurders. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra vindt het aantal zelf niet dramatisch. Het is nodig voor de kwaliteitsontwikkeling, zegt hij in de Telegraaf. Daarnaast zal in Holland krachtig moeten snijden in het personeelsbestand. Opvliegers, nachtzweten, botontkoking, minder zin in seks. De overgang heeft weinig fijnzin petto, weer trouw. Vrouwen die het leed proberen te verzachten met sojapillen kunnen daar net zo goed mee stoppen. Amerikaanse onderzoekers concluderen dat die niet werken. De sojapillen is in de plaats gekomen voor de klassieke hormoonpil... en die werd tien jaar geleden in de band gedaan vanwege een verhoogd risico op borstkanker. Onderzoekers hadden met opzet een hoge dosis van de werkzame stof in soja gebruikt. Ongeveer twee keer de hoeveelheid die je via een Aziatisch sojadieet binnenkrijgt. Van vrouwen in Azië wordt altijd gezegd dat ze nauwelijks overgangsklachten hebben. En dat zou te danken zijn aan de soja. Maar bij westerse vrouwen gaat die vlieger dus niet op. Goed, dat zijn de ochtendkranten van vandaag. Straks na zeven uur hebben we het natuurlijk over de rellen in Londen. Ook vannacht zijn die doorgegaan en ze hebben zich uitgebreid over Engeland. En we hebben het over de beurzen. De beurzen in Azië zijn weer fors in het rood geopend. Het varieert zo tussen de 3 en de 5 procent gemiddeld. We zetten alle feiten voor u. Op een rijtje hier zo op Radio 1.